1 uur. Levy van Eck met het NOS Journaal Intertoys sluit nog eens 70 winkels. Na het faillissement vorige maand werd de speelgoedketen overgenomen door een Portugese investeerder. Die maakte eerder al bekend dat er 91 Intertoys zaken dichtgaan. Er komen er nu dus nog 70 bij. Dat betekent dat er 120 Intertoys winkels open blijven. Mogelijk nemen franchise-nemers nog enkele zaken over, maar die kans lijkt niet heel groot.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 In Groot-Brittannië wordt een veteraan van de Britse strijdkrachten vervolgd voor moord. Hij zou in 1972 in Noord-Ierland twee mensen hebben gedood... die meeliepen in een demonstratie voor burgerrechten. De oud-militair wordt ook verdacht van vier pogingen tot moord. In totaal kwamen op 30 januari 1972 dertien mensen om het leven. De gebeurtenissen staan bekend als Bloody Sunday. De Britse minister van Defensie zegt dat de aangeklaagde militair rechtsbijstand krijgt... en ook op andere manieren wordt gesteund. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar afspraken die Facebook heeft gemaakt met andere techbedrijven over het delen van gebruikersdata. Dat meldde bronnen aan de New York Times. Facebook zegt mee te werken aan het onderzoek. Er wordt al langer gekeken naar de manier waarop de techgigant met data en privacy omgaat. De toezichthouder in de VS is met Facebook in onderhandeling over een recordboete van mogelijk enkele miljarden dollars, meldde de Washington Post in februari.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 Het tweede uur gaat van start. Hele, hele, hele, hele, en een goedemiddag en hartelijk welkom bij ZFM Lunds. Het tweede uur hier op Zandvoorts Radio. En uh, we gaan er weer een hele leuke tweede uur van maken. En natuurlijk krijg je nog een artiest in het licht van ons. We hebben Cabaret. We hebben Mike Vlog die we zometeen gaan bellen in de uitzending... met zijn nieuwe single, hè, Dolly? Jazeker, spannend. Ja, en Pascal benieuwd. heeft ook uh, zometeen allemaal weer hele leuke dingetjes... Nieuw voor iets over gember en een adem. Nou. Ja, ja, ja, Slechte ja, ja. adem. Slechte adem. Nou, Slechte adem nog wel. Ik ben heel benieuwd wat, wat we gaan horen. Nou, pepermuntje erin en weer klaar. Nee, want dat ja, is suiker. Ja, Dan krijg je misschien schimmels. Je... Dan maak je het alleen maar erger. Oh, nou, dat... ja. Niet de kluve klappen. <laughs> Ah, we gaan het er zo over hebben. Zo makkelijk is het ook. Zeker. In ieder geval, u luistert ja. naar de tweede uur van Zandvoort Lunch. Wilt u reageren? Dat kan redactie. Zfmzandvoort.nl En dan uh, ja, horen we graag uh, wat u te melden heeft. Heeft u misschien iets leuks voor de redactie? Dat is altijd leuk en gezellig. We gaan, het is tijd voor onze cabaret. En wie hebben we klaarstaan, Dolly? Harry Jekkers. En waar gaat het over? Volgens okay. mij de oppas, hè? Of niet? Heb, heb, jij, heb jij een leuke oppas? Uh, Doel die gehad vroeger als, uh, toen je kinderen ik had, uh, uh, klein waren. Uh, ik had een vreselijk leuke oppas. Ja. Oh, ik dacht vreselijk. Nee, <laughs> ja, ja, nee, het mooie was uh, dat, um, en, en dat, dat, dat gaf mij zoveel vertrouwen. Um, dat, dat wij kenden haar moeder goed. En als het nou misliep met een van mijn kinderen... die had bijvoorbeeld een pijntje of een dingetje... dan belde zij haar moeder. En dan zei ze... die kleine meid heeft zo'n last van oorpijn. En dan kwam dus haar moeder... met oordruppeltjes en allerlei dingen om te helpen. En dan kwam ik thuis. Ja. En dan was alles al gebeurd. Dat was ah, zo lekker. Ja, dat ja. is het ja, oma dat was weet heerlijk. raad. Hè? Ja, zo'n beetje werd dat zo. Dan moet je met een gerust hart weggaan. Ik ben benieuwd hoe Hardy uh, Jekkers erover denkt. Ik ook.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 Wat je geacht meteen leuk te zijn, overal of vooral ze ook. En dan blijven die zijkers er gewoon bij staan. Zo met zo'n gezicht van, misschien zegt hij nog wat gernigs, weet je helemaal gestoord van. Dus dan heb ik iets op gevonden tegenwoordig. Dan zeg ik tegen dat soort lui die zo blijven staan, zeg ik dan ineens van... Nou, en genoegen mijn stolen flikkeren en dan We hebben er veel meer gekeken, hè, klerenlijers. Als ik dat nooit weet te hè Al meteen tegen met mij te liegen, kom net binnen, joh.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 Dan hoor ik iedereen al denken, verdomme zeg, 25 piek kwijt. Dan begint hij over de dode zeiken, zeg hij. Goh, en dat is nog niet het enige wat je kwijt. bent. Je bent nog veel meer kwijt vanavond. <laughs> Weet je nog niet? Ja, ja, ja. ja. Ik schat in die oppas hier zo in Den Haag. 57 per uur. <laughs> ja, en die zit voor die drie knaken per uur nog ook, ook nog. Je ijskast leeg te vreten nou. Ja. En die vinden ook dat flesje Bordeaux. Van 88 piek voor speciale gelegenheden. Wat je achter in het keukenkastje hebt weggemoffeld. Waarvan je vanavond denkt, als je thuis komt, wat stond die jekkers over de dood te zeiken. Zeg, maar gelukkig hebben we dat flesje bordeaux nog. Weinig <lacht> kans. Wordt nu soldaat gemaakt. Hè? En als je thuis komt vanavond, staat dat rijp voor de glasbak, keurig afgestoft op de aanrecht. En dan word je door die oppas voorgesteld aan een vriendin. Die heb ook zitten meevreten van die drie knakerperuken. Ja, ja, ja, ja, En daarna word je voorgesteld aan een doorgeschoten puber. Die nog naboerend van jouw Bordeaux probeert zijn gulp dicht te hijsen. En zijn eigen als Jan Wouter. Ze zijn eigen een dubbele voornaam gezopen aan jouw Bordeaux, die kleren leiden. Ja. Dus dan wil je ze er allemaal uitflikkeren, maar dat kan niet. Want je hebt gezegd, je mag alles gebruiken, het staat ervoor. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben een film opgenomen over een van jouw videobanden.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 Ja, hij zit hem wat te hinneken, maar het gebeurt allemaal nou, hoor. Ja, als ze dan nog over drie maanden 06-bubblebox-rekening krijgt... <laughs> van over de 400 pieken... Je, je kijkt naar die datum. Nou, de fuck, zeg je dan, hè? 10, 10 februari is dat niet die avond dat we die klotenjekkers zijn geweest, zeg. Die de hele avond over de dood zonden te lullen. Dat kan ik niet maken als cabaretier, Weet je wat? Ik kan dat niet doen. Dus ik ga een afspraak met u maken. De dood gaat vanavond in de ijskast. Want dat is mijn levensinstelling. Doodgaan, dat is wat het laatste wat ik doe.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 that Ja, de winnaar van de Voice of Holland hier op ZFM Zandvoort, het lekkerste station van uw regio. En wat wij altijd wel heel erg uh, leuk uh, vinden, is uh, dat, uh, dat wij toch uh, wel wat uh, ja, gezellige artiesten in de uitzending af en toe uh, hebben. En dit keer wel een hele leuke, want het is een Zandvoortse artiest en het is Mike Vlog. Goedemiddag Mike. Goedemiddag Roy. Goedemiddag Mike. Wat, wat leuk dat jullie bellen. Ja, nou we zijn heel benieuwd wat jij uh, voor nieuws hebt, want dat heb je hè? Ja, ja ik heb mijn eerste, eerste um, single heb ik uitgebracht. Zo. Dus uh, ja, dat is wel heel wat. Ja. En, en waar uh, gaat hij over? Um, hij gaat uh, over de liefde van mijn leven. Uh, ja, en, uh, nou. Ja, dat is wel leuk. Ook op de videoclip speelt zij ook. Ja. En uh, um, Ik woon ook met de samen tegenwoordig en uh, ik heb dat geschreven toen ik... Uh, ja, nog een beetje in de vliegtijd uh, zit, ben ik natuurlijk nog steeds. Ja, dan borrel je ja, natuurlijk was, uh, van inspiratie, in dat, ja, in dat, hè? In die eerste vliegtijd uh, is dat geschreven. Ja. En uh, ik heb het opgenomen met hulp van heel veel um, vrienden omheen. Ja. En uh, uitgebracht. En er wordt gewoon gigantisch leuk op, uh, op gereven. Nou, zeg, ik ben heel benieuwd. En hoe, hoe heet het nummer? Um, Ben je er nog? Sorry, ben ik er nog? Ja, ja, je viel wel ja, veel weg. Ja. We, vroegen, we, we wilden graag weten hoe het nummer heet. We krijgen geen antwoord. Ik weet niet wat fout gaat. Hij is weggevallen, hè? Ja, zijn uh, bereik is uh, Oh jee, weg. misschien zat hij net in een tunnel. Het zal toch niet waar zijn? <laughs> He? ja nou Zoals dat is hele jammer fanbase uh, is uh, op Facebook actief zag ik Want we krijgen allemaal berichtjes hier uh, live in de studio uh, met allemaal bericht we gaan hem gewoon even terugbellen en wat ik mijn voorstel is dat wij gewoon even we gaan zijn nummer gewoon draaien ja laten we doen en dan, het, en dan uh, het nummer heet ik wil je en uh, Mike Vlog heet hij het is hartstikke leuk er zit ook een hele leuke clip bij ja. en we gaan hem gewoon nog eventjes terugbellen oké okay. Mike Vlog met ik wil je hier op ZFM antwoord Zelf heel leven bezwijk, denk ik, jij bent een topper. Je ogen en je dansende haat horen wij bij elkaar. Nee, echt, ik ben niet te stoppen. Ja, Mike, uh, complimenten, man. Fantastisch. Ach, lekker, man. Daar kan je toch niet stil bij blijven zitten? Lekker, vrolijk plaatje. Zeker weten, zeg. En, ja. en dat schud jij zo maar even uit de mouw als je verliefd bent. Ja, ja, ja dat schrijf ik. Ja, ik schrijf heel veel. Ik schrijf het oh. leukste um, uh, ja, iets wat er is. Ja, en uh, dus, uh, sinds, sinds, sinds hoe lang doe je dat al, dat, dat ja. muziek schrijven? Schrijven doe ik denk al sinds een jaar of zeven, denk ik. Zo. En um, ik heb er alleen nooit echt iets, iets, uh, iets, um, iets mee um, uitgepakt. Nee. Maar, maar ik, hoe komt uh, dat? Hoe ga komt af... het dan dat je nu ineens wel... Waren er misschien vrienden die zeiden van... Man, laat het nou niet langer op de plank liggen. Kom op nou, ermee. ja, dat inderdaad. Ja, ja zo nou, gaat nou, het vrienden, vaak, hè? Uh, die zeiden van, uh, ja. ik ga er nou gewoon wat mee doen. Ja. En, en mag en, ik uh, wat zeggen? Ik... Ja. Ik vind dat je hele verstandige vrienden hebt. Ja, met verstand van muziek, want het is ja. echt een... Ik weet zeker dat, dat dit de mensen aan gaat spreken. Ik vind het een heerlijk nummer. En ook lekker voor de zomer, hè? Ja, zeker. zeker. Ja. Daar heb ik hem ook een beetje op, op uitgezocht. Ja. Om, uh, iets voor de zomer uitgebrengen. Ja. Maar en, een uh, van die vrienden was Yves Behrensen, toch? Is dat zo? Uh, ja, Yves is natuurlijk een hele goede vriend. Ah. Ik ben de week nog met een windsport geweest. Mm. En... Uh, ja, ik zit wel een beetje in dat, in dat wereldje natuurlijk, van de muziek. Dus het is niet helemaal uh, maar ja. voor mij. Het is niet helemaal onbekend. Nee, oké. Okay, maar uh, kijk, je moet het toch maar even schrijven. Hè? Ja. Ja, ja, dat, is, en, dat is. en ook nog kunnen zingen, want je hebt het ook zelf ingezongen, neem ik aan. Ja, ja ik heb het ja, zelfs, nou, ja. zelf ingezongen. Ja. En uh, eigenlijk helemaal, vanaf, uh, helemaal opgebouwd, gewoon vanaf nul. Oké. Okay. Uh, uh, je nummer, ik neem aan dat die uh, via de reguliere kanalen te koop is... Ja, je kan je hem horen via Spotify, uh, Apple, uh, Apple uh, dingen. En iTunes uh, YouTube, en dergelijke? Uh, iTunes, ja, en op YouTube te zien ja. met het filmpje erbij. Videoclip? Ja, YouTube videoclip erbij. Nou, kijk eens aan. Hey Mike, ik, uh, ik wil je eigenlijk uh, ook wel even een compliment maken. Ik ken jou natuurlijk al een heel lange tijd. wat ben je gegroeid man? ja ja. Ja, leuk, leuk dat je het zegt, ja. en, en, en weet je wat ik ook zo leuk vind? Kijk, twee à drie jaar geleden had ik jou te gast bij mijn radioprogramma, dat was toen uh, uh, CFM in de avond. En uh, daar was jij toen te gast als vlogger, hè? Ja, klopt. Vlog je nog ook? Nee, daar ben ik uh, helaas, um, dat heb ik niet meer um, uh, um, verder mee gegaan. Vloggen dat is heel leuk, maar er gaan heel veel uh, uren gaan daarin. En uh, ik heb op een gegeven moment um, gezegd van... Ik ga zelf uh, um, uh, gewoon... Um... Nou Mike, weet je... Uh, stop inderdaad maar met het vloggen. Blijf jij maar lekker muziek schrijven. Ja, want daar worden we ja. allemaal heel vrolijk van. Nou, dat ga <laughs> ik uh, zeker nog blijven doen. Oké. Okay. Top. Nou, ik, uh, dus. Ontzettend bedankt dat je, dat je eventjes in de uitzending wilde komen... Om, uh, om over je nieuwe nummer te praten. Ja, ik vind en... het heel erg leuk dat jullie... Uh, dat. Uh, ja, dat ook voor mij doen, dat jullie me bellen Ja, nou, helemaal goed. En kom snel een keer in die studio langs. En dan gaan ja. we gewoon nog een keertje draaien. Nou, we ja, zullen hem wel vaker gaan draaien, ook al kom je niet. Dat is zeker waar. Heer, heel erg leuk, dank je wel. Hey, dank je wel nou. voor je tijd. En uh, wij spreken elkaar snel. En heel ja, veel... super. Veel succes nog met de uitzending. En jij ook veel succes met de carrière die uh, nu gaat komen. Hè? En je Dankjewel. hebt fans, want uh, onze hele CFM mailbox stroomde vol. Dus, uh... <laughs> Kijk, dat, dat is goed nieuws. Ja. Oké. Okay. Uh, <laughs> wij gaan dan een liedje draaien van een grote vriend van jou, Yves Beerenzen. Met uh, zin in jou. <laughs> Fijne middag. Yo, Mike. Mike. Dankjewel. Doeg. doeg. Ik zag je staan. Deze A. We kunnen niet meedoen aan de Voice Holland, maar, maar we zeker zijn in haar eten, want wij, hebben wij zijn de eerste die dit kunnen gaan melden. Ja, we hebben een primeur, we hebben Yay! een En dames en heren, ik wil van hartelijk feliciteren, rapatam, ze ras met het winnen van het beste restaurant van Zandvoort! Yay! Gefeliciteerd, Marta, ben je daar? Ja hoor! Ja, daar is ze hoor! Wat, wat een prachtige waardering, hè? Wat gefeliciteerd met jullie prijs. Want ik zeg natuurlijk jullie... want uh, ja, het is wel jouw restaurant... maar je doet het toch met je hele team, hè? Zo is het. Dus jullie verdienen het Alleen allemaal. Alleen kan je niks bereiken. Zo is het maar net. Je hebt altijd goede mensen om je heen nodig. En jullie hebben het gemaakt, hè? Klopt. Het beste klopt. restaurant van Zandvoort. Hoe trots ben je? Uh, ik ben ontzettend veel trots van uh, mijn team erst. Ja. Daarna met mij. Ja. En eigenlijk, ik heb geen woorden, Dolly, om te zeggen voor de inwoners van Zandvoort. Ik ben hen zo dankbaar. Ja. Dat ze hebben mij de kans hier gegeven. Ja. Om te laten bewijzen wat ik kan. Ja. Ik met mijn team. Ja. En ze hebben mij die mooie prijs eigenlijk gegeven. Jullie hebben mij die prijs gegeven. Al jouw gasten, hè? Ja, ja, mijn gasten. Ja. Ja, dat is het zo. Ja, dus. Uh, de dat... prijs wil ik echt uh, aan de guur geven. Aan hen? Ja. Nee, aan, mijn gasten, aan mijn gasten. Nou, ik zou zeggen. Organiseer een feest en dan komen ze allemaal. Ja, feesten, komen allemaal. niet alleen dat. Niet alleen dat. Uh, nee, ik dat. elke keer het nee. leukst in mijn hoofd. Ja. Ik ga binnenkort. Ja. Ik kom binnen een maand, want ik weet niet wie heeft allemaal gestemd. Ik ga wel een uh, reis voor twee personen naar Griekenland Verloten en cadeau geven. Zo, oh, twee oh. Mensen, ja, dat zeg ik nu bij wow. jou. Je bent uh, de eerste die dat hoort Show. met uh, Roy. Ja. En ik wil hun, met die manier wil ik hun echt bedanken. Oh, echt, echt. Zo, zo. In acht maanden, ik zit eigenlijk, ik draai van juni de zaak hier. Ja, en, is... Ja, ik heb best wel heel snel wat bereikt. Nou, best wel. Dat is heel snel. Normaal gesproken, uh, uh, uh, uh, ja, begin je als ondernemer ergens en... Dat, dat heeft gewoon zijn tijd nodig... mond-op-mond mond ja. reclame... Uh, he, voordat je echt je naam... Uh, ergens neer kan zetten. Nou had je natuurlijk wel... al uh, de, de overname van, van iemand... Die, uh, die echt een hele goede naam... altijd heeft gehad in Zandvoort. En ja. die al uh, een hele gezellige... sfeer altijd heeft neergezet. Maar je moet het maar... voort kunnen zetten en weer uit kunnen breiden. En dat heb je gewoon gedaan. Je hebt ja. het waargemaakt. Nou... Ja. Geweldig. Ik, ik, uh, namens Roy en Pascal ja. hier naast mij... en ja. iedereen natuurlijk van ZFM Zandvoort... ontzettend gefeliciteerd met deze prachtige prijs. En we wensen je natuurlijk, jou, je team en je gasten nog heel veel mooie, smakelijke momenten toe... in jouw ah. oergezellige restaurantje. En, uh, ik stel voor, uh, Marta, binnenkort uh, is dan natuurlijk de prijsuitreiking... Hè, van, uh, van het award die je hebt gewonnen. Uh, na, na die uitreiking kom je gewoon nog een keer gezellig langs in de studio. Is, is prima, natuurlijk. Maar nog een keer, Roy en Dolly... Ik wil echt, echt alle mijn gasten van Zandvoort en ook van andere plekken... Hartelijk bedankt voor dat hier En uh, dat ze hebben op mij gestemd, hebben. Ze geloven in mij. Ja. En, en in mijn team natuurlijk. Hè. En bedankt, bedankt. Ik heb geen woorden. Nou, nou. graag gedaan namens alles Antwoordse gasten. En uh, drink er een uzo op. En dan komt het 100%. helemaal goed. Proosten. Nou, Proosten. Nou, ik, ik neem wat anders hoor. Want die uzo dat is mij te zwaar. Hè? <laughs> maar, okay, gelukkig hebben ze in drie wel, hoor. Wij hebben genoeg. Ik neem een koemkwartje. <laughs> Wordt het stablauw <laughs> door de En hoe zeg je gefeliciteerd Conquat. in het Grieks? Yeah. Uh, sigaritiria. Sigaritiria. Hey. Wow. Na, Namens alle niabola. luisteraars. Ja. Dankjewel Marta. Paristoi, <laughs> <laughs> Paristo. Tot gaan we in geven van je. Van Griekenland zag ik een man met een bezoekje in zijn hand. En die man die muzikant speelde daar een wondermooi lied Over liefde en verdriet. En de verhalen over wat er in ze schiet aan de strand van het mooie Griekenland. Die daar aan de Griekse Boulevard zongen ieder jaar trouwens een lied, maar op een dag toen was hij weg, toen was het stil, wat een verschil, wat een verdriet. De Griekse muzikant die was er niet. Griekse muzikant speel nog één keer de ballade van geluk en van tragiek en van de Griekse romantiek. Griekse muzikant we zingen nog één keer. de. Verhalen, laat je klanken tralen over de Middellandse Zee. Dam, dam, dam, dam, didel, didel, dam, didel, dam, didel, de. Dam, dam, dam, dam, didel, didel, dam, didel, dam, didel, de. Nooit zag ik hem weer. Nee die tijd die komt nooit meer. Dat de zomer. Zomernacht... bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, misschien heeft u het meegekregen. Gisteren zijn er uh, in twee toiletruimtes van het Haarlem College... Uh, branden aangestoken. En de politie heeft de 14-jarige jongen uit Broek daar in verband daarmee aangehouden als verdachte. Een politiewoordvoerster liet weten dat de jongen dinsdag is aangehouden. En of het om een leerling gaat, dat wil de politie nog niet naar buiten brengen. De jonge Velsenbroeker zit inmiddels wel weer thuis, omdat hij minderjarig is. De school werd dinsdag rond het middaguur ontruimd nadat er brand was uitgebroken in de toiletruimte op twee etages van de school. Even voor twaalf uur stonden prullenbakken in de toiletruimtes op de eerste en de derde etage in brand. De brandweer werd opgeroepen en de leerlingen werden naar een tegenovergelegen sportruimte gebracht. Dus uh, nou, de jongen is aangehouden en we gaan zien of hij inderdaad de dader is. Op verzoek van de burgemeester is onderzocht of de brandweer een alternatieve locatie in het centrum zou kunnen vinden als tweede uitdrukpost. De komende locatie aan de Duinweg is sterk verouderd en eigenlijk te groot voor het huidige gebruik. We gaan eens kijken, want uh, er gaat iets gebeuren op het gebied van stamboomonderzoek. Dat uh, onderzoek dat maakt het mogelijk om uit te zoeken waar je voorouders geboren zijn... hoe vaak ze getrouwd zijn geweest, hoeveel kinderen ze hadden... en of er misschien ook andere nationaliteiten dan de Nederlandse in de familie zijn. En dat allemaal ver terug tot het begin van de stamboom... de wortels, de stammoeder of stamvader... Uh, dit gaat over een cursus. En het uh, is een cursus die wordt gegeven door Dini van der Meijen. Zij doet al meer dan 30 jaar aan stamboomonderzoek. En zij zal deze cursus vanuit haar praktijkervaring benaderen. Internetervaring is heel handig, maar niet noodzakelijk. De kosten van de cursus zijn 25 euro, inclusief koffie en thee. En die cursus is op de maandagmiddagen van 29 april tot en met 27 mei... Van half 2 tot half 4 in wijksteunpunt De Blauwe Tram. Op maandag 3 juni wordt de cursus afgesloten... met een rondleiding in het Noord-Hollands archief te Haarlem. De treinkosten daarnaartoe uh, die zijn voor eigen kosten. Nou, vooraf aanmelden is wel noodzakelijk... en kan via de balie van De Blauwe Tram... of via het uh, telefoonnummer 023 30 40 40. 7.00 of via de website www.deblauwetram-zandvoort.nl Momenteel spelen er diverse grote projecten in Zandvoort... die een grote impact kunnen hebben op de herinrichting van de openbare ruimte. De gemeenteraad vindt het belangrijk om al deze projecten gericht en in samenhang te ontwikkelen. Uh, daarom heeft de gemeente een kwaliteitsteam benoemd dat vanuit de disciplines architectuur, stedenbouw, landschap en economie ruimtelijke initiatieven voorziet van advies. Ja, wat is er gisteren allemaal aan de hand geweest? Zeg. Op het bordes van het stadhuis van Haarlem is een verdacht pakket gevonden... De politie heeft hier op de Grote Markt in het centrum van de stad afgezet... en uiteindelijk bleek het te gaan om een lege kopper, koffer. De politie meldde om half acht de vondst van het pakket... en een uur later bleek dat het ging dus om een lege koffer... en kon de Grote Markt weer worden vrijgegeven. Ook het stedelijk gymnasium, dat direct achter het stadhuis ligt... moest daar deuren voor leerlingen gesloten houden. Het stadhuis van Haarlem wordt al sinds september vorig jaar extra beveiligd vanwege de dreigementen aan het adres van de Haarlemse burgemeester Jos Wiene. En voor lange tijd stonden er zwaar bewapende agenten op de Grote Markt. Van wie de lege koffer afkomstig is, dat is onbekend. De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk iets verdachts hebben gezien. En het hele gebeuren kwam heel ongelukkig uit... voor een van de medewerkers van uh, het hotel, nabijgelegen hotel. Zij was bezig met uh, de ontbijten en is gauw in de koelcel gaan zitten om zich te beschermen. En nou, die is er aardig afgekoeld weer uitgekomen. Heeft u een back-and-breakfast of verhuurt u huis aan toeristen... als u zelf op vakantie bent? Vanaf 1 april aanstaande is er een meldingsplicht... en houdt de gemeente strenger toezicht op de geldende wetgeving.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 En dan was dit het regionale nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het uh, is op deze donderdag afhankelijk kletsnat en geruime tijd regen. Vanmiddag trekt de regen naar het oosten weg. Het wordt dan op een enkele bui na droog en geregeld zal de zon schijnen. Een vrij krachtige tot krachtige en aan zee harde zuidwestenwind draait van west tot noordwest en er komen zware windstoten van 75 tot 90 km per uur. De, de temperatuur stijgt naar een graad of 10. Vanavond is het droog met opklaringen. De komende nacht neemt de bewolking weer toe op nadering van alweer de volgende storing. Tegen de ochtend gaat het weer regenen. De wind draait naar west tot zuidwest en neemt af naar matig over land. En uh, naar vrij krachtig aan zee en de temperatuur daalt naar 6 graden. Morgen is het bewolkt en is in uh, de ochtend valt de enige tijd buige regen. Morgenmiddag is het wel bewolkt, maar nemen de neerslagkansen af. De temperatuur stijgt wel naar 12 graden en, de, en er waait weer in een kracht toenemende westenwind. in het licht. is talking at me. I don't hear a word they say. sun keeps shining through the pouring rain Going where the weather suits my clothes Banking off of the northeast wind Sailing on a summer breeze Skipping over the ocean Everybody's talking at me, can't hear a word to say, only the echoes of my mind, And I won't let you leave my love behind, no I won't. Let you leave my love behind. Hoeveelste maart is het eigenlijk vandaag? 14 maart. Ik heb het in het uh, begin van de uitzending geroepen. Ja, weet je wat heel erg is? Wat dan? Fred Neal is geboren op 16 maart. <lacht> <lacht> dus we hadden geen artiest in het licht vandaag. <lacht> wat toch? Eh? Ik heb, ja, ik heb, nou, dan moet ik weer gisteravond. We was natuurlijk doodmoe. Ben ik weer weg geweest. Kom ik thuis? Denk ik, nou, ik moet nog eventjes uh, gaan zoeken. Heb je op 16 maart lopen Heb zoeken. ik geloof ik. Denk, ik denk het. Dus ik snap het niet. Maar goed, ja. weet je, uh, 16 maart valt in het weekend. En deze man moet toch eigenlijk wel genoemd worden hoor. Want ja, okay. dit nummer was, is heel bekend geworden: hè, wereldberoemd nummer. Maar iedereen die kent dit nummer uh, van iemand anders, namelijk van Harry Nielsen die heeft het uh, opgenomen, terwijl het is geschreven door Fred Neal. En er is zoveel geschreven door Fred Neal. Uh, heel veel van zijn composities... die zijn vertolkt door hele bekende mensen... die daar grote hits mee hebben gemaakt. Hij is nooit bekend geworden, terwijl hij dus ook soloartiest werd. En uh, ja, hij is in alle stilte en zonder muzikanten zijn... gestorven op 7 juli 2001. En... Uh, ja, dat, dat is heel spijtig. Ja, want in, in de vroege jaren van negen, in de jaren zeventig nam Niel afscheid van die muziekindustrie. Omdat hij toch niet doorbrak. En de, de daaropvolgende volgende dertig jaar heeft hij zich bezig gehouden met de preservatie van dolfijnen. Oh, nou, okay. heel wat anders. Ja, ja. Nou, dus uh, Fred Neal, uh, overmorgen zou die jaren geweest zijn. <laughs> oh, wat erg. En uh, we gaan even want, ook ja. naar Pascal. Want Pascal ja. had iets over. Uh, wat had, had iets leuks gevonden? Uh, of ja, iets leuks. Uh. Ik dacht gelijk het is over Gember hebben. Oh ja, Gember, ja. Ja, Gember. Betel. Waar het al dan niet goed voor is. Hm. Nou, nou, voor heel veel, je... dat weet ik. Ja, ja, weet je dat? Gember thee. Mag oh, je gember... het nog uh, vertellen dan? Ja, maar natuurlijk oh, oh. Bij de sushi hm. zit ook Gember? Oh, oh ja, lekker hè? Ja. Maar goed, laat ik me nu even bij de tekst houden. Want je leidt me weer helemaal Bedeel af. Bedoel je de sushi uh, mm. die lekker is of de gember? Allebei. Oké, okay, ik stop ja? nu hoor. Ik doe mijn schuif dicht. En door. <laughs> ja, hou jij je schuifjes dicht. Nee. Ja. <laughs> nou, je kan het ook nemen voor je stem hoor. Dat kan ik je zeggen, Roy, Dus dat uh, maak je niet druk. Maar in ieder geval, het verwarmt ook je lichaam. En het uh, verzacht bij griep en verkoudheid. Het kan zelfs je misselijkheid verminderen. Gembe? Nou, ja, Echt? Oh. zelfs kan het je misselijkheid ver uh, verminderen. Wel wat voor die misselijke kerel hier achter die uh, schuif. Of, of, ja. Nou, nu gaat echt die schuif, ja, maar schuif ja, dicht hoor. Dat alleen de Zal achterkant is van monitoren zie je... als hij dan uh, die bewegingen maakt. Als dat zo mag zijn. Maar, ga maar, maar door. goed, ja. en dit uh, geldt uh, sowieso voor de verse gember. Maar ook voor de gemberthee thee en de gembercapsules. capsules... wou ik er nog even aan toevoegen. Dus dat mensen hoeven niet per se... allemaal ineens uh, naar de groenteman te rennen. Dus dat hoeft niet. Oh, zo zijn jullie van die uh, zeldzame ziekte afgekomen. Ja, ja, ja, ja, dat ja, ja, je dat ja, ik het ja. daarom ineens zo optimaal uitzie. Snap ja. je? Gember, ja. hè? Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja. ja. Nou ja, dus uh, ik dacht laat je maar dat toch ook uh, even weten. Ja. Het helpt niet tegen een slechte adem, hè? Nee, Kember. nee, nee, nee dat is ook dan ook wel. Jammer. Wat voor. Oh, heb je wat voor een slechte oh, adem? Oké, okay, daar ben ik benieuwd. Ja, okay. heb ik, ik heb een... dat elke ochtend namelijk. Ja, jullie blijven eten nu hoor. Blijven eten. Oké, okay, <laughs> okay, wat dan dan gaan dan? we nu weer? Geen breed. <laughs> Want uh, je dacht zeker, nou, dat kouwgompje, kouwe, kouwe. Maar ja, ja? Dat, dat is toch niet echt wat het op een gegeven moment meer doet. Dat maskeert meer, hè? Ja. Ja. Precies. Dat ja. de hele leven onder druk zit. Zit niet af? zo te smakken, vuile Ja. Ik doe het mijn collega haar. Ja, of zou jij niet even nu en eerst de microfoon dicht? Volgens mij ziet hij gewoon wat anders. Ja, <laughs> nou ja. okay. uh, maar goed. Uh, Slecht uh, Ja, precies. Kou uh, eens uh, fanatiek op verse peterselie, wou ik dus zeggen. Ja, Gewoon vooral, fanatiek kauwen. Ja, Vooral na knoflook, hè? dat haalt die vieze knoflooklucht weg. Ja, ook. ook, ook. Als je dan op peterselie koudt. Ja, maar ook ja. sowieso. Dus uh, ook al denk je, wat er nog na een luchtje in mijn adem... of je krijgt dat uh, compliment zeg maar, ja, van die ja, andere. Die mocht zeggen van mijn ja, god. Denk, ja, <laughs> ja oké. Okay. Nou, Dus uh, dat komt er niet, niet alleen op dat moment door die vif smaak, maar uh, dat komt ook door de stoffen die erin zitten met die antibacteriële werking. Want die uh, bacteriën die zijn namelijk verantwoordelijk voor die nare luchtjes die je in de mond bevindt. Okay. En, <much> en peterselie haalt dat weg? Ja, die schijnt ook Dus als, als je, een, als je, als je een, een date hebt, een first date, en je weet niet zeker wat er komt... zorg je dat je een bos peterselie bij je ja. hebt. Precies, of dan of je hij heet als een Peter en Celie van z'n uh, Oh ja, ja. Heet jij hey, Peter? Ja, Peter? Hé, hey, ja. uh, <laughs> ik ben Peter Silly. <laughs> <laughs> nee, het zei <zijn> Silly. Om <laughs> een passende taal, of niet? Het is je tweede naam, Silly. Ja. En nou uh, ja, wel, wel handige tips weer. Volgende week weer nieuwe tips. En natuurlijk ook het broodje Pascal. Ja, en uh, wat ook een leuke tip is. Aankomend weekend. Ik ben blij mee dat er in Zandvoort uh, ook... Eindelijk een keer aandacht wordt besteed aan, uh, aan Sint-Patrick's Day. En uh, dan is er een uh, Ierse uh, ja, zaterdagavond. En, uh, en dat is uh, bij het Wapen van Zandvoort van uh, 7 tot 10 uur. Is er live uh, Ierse muziek van een hele leuke Ierse band. En uh, wat ook lekker is. de Iers eten, Iers drinken en live muziek. Wat wil je nog meer? Ierse plassen. Van, Ierse plassen <laughs> met een vliegje. <laughs> maar in um, ieder geval Sint-Patrick's Day. Het is Sint-Patrick's weekend natuurlijk. En... Uh, en op zaterdag is er dan live muziek vanaf 7 uur op het Gastplein, nummer 10, in Zandvoort. En wij hebben daar een Joep. leuk plaatje. Ja. Want ze zijn regelmatig in Zandvoort natuurlijk. De volgende band die we gaan draaien. Nee, en dat niet is niet meer. Hè? Niet meer, ze zijn ermee opgehouden. De oh. Furies. Ja, die komen niet meer naar Zandvoort toe. Oh. Afgelopen jaar was het uh, afscheidsconcert hier in Zandvoort. En, uh, maar ja, goed, met artiesten zeg nooit, nooit. Je weet het nooit. Ik geloof het was jubileum, maar. Ja, ja, ze komen pas wel weer eens een keer. Je was er nog. Het nummer uh, When You Were Sweet 16. Een live uitvoering van The Furies. I saw the love light I thought the world had not put joy on me And even though we've drifted far apart, I never dreamed but what I dreamed I love you as I've never loved before Since first I saw you on the village green Come to me in my dreams are I love you as I loved you When you were sweet When you were on you. Ja, en dat waren de Furies. Want we zijn alweer aan het einde gekomen van het programma. Hier uh, op uh, de donderdag van Zandvoort Luncht. En uh, het was weer een gezellige uitzending, hè? Zeker weten. En uh, yes. ja, komende uren uh, kunnen we natuurlijk veel meer leuke programma's uh, verwachten. Wat, en uh, ja, vertel me. Dolly, jij weet het altijd zo leuk uit je hoofd. <laughs> ja. <laughs> nou, na, na ons programma, als wij straks af hebben gesloten... dan gaat uh, Bart van der Meer starten met het programma Matchbox... En uh, daarin neemt hij uh, een, een tweetal decades uh, muziek uh, voor zijn rekening. Welke decades zijn dat nu? Vier decades vandaag. Vier altijd. Oh, altijd. Ja, maar je neemt vaak uh, de jaren 50 tot 70 of van, van 70 tot 80. Welke zijn het vandaag? 50, 60, 70, 80. 50, 60, 70, 80. Bingo. Dus 40 jaar popmuziek en uh, hij vertelt daar van alles over. En na hem neemt uh, Hans Wassenaar, na twee uur Matchbox... neemt Hans Wassenaar uh, het stokje over. En uh, die gaat u allerlei ins en outs vertellen over Zandvoort. En dan krijgen we Jong Zandvoort met Thomas de Jong... Uh, van 6 tot 8 en van 8 tot 10 Alternative FM... met uh, Jaap Koper en Marcus van Dam... En daarna dan ben ik even het spoorbijster. Volgens mij, ja, wacht even, ik ben het wel, weet het wel. Collega Benno, Benno Veugen is dan met Peaceful Radio. En wij zijn aan het einde gekomen van deze Zandvoort Lunch. We zijn er vanaf maandag weer hier op dezelfde tijd en hetzelfde zender. Pascal, bedankt voor jouw bijdrage. Het was weer gezellig. Niks te danken. Ga en dan. uh, tot volgende week. Dolly, bedankt. Het was weer leuk. Ja, oh, en ook jij bedankt natuurlijk. En, en, en vooral onze luisteraars. Bye-bye, Dag, dag. dag. Hm.